4 uur.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 Alleen het is uh, moeilijk rijm, om het zomaar eens te zeggen. Maar de titel is zo aangrijpend. En uh, de muziek die daarna gedraaid wordt, des te meer. En uh, de titel is Laat me maar alleen. Nou, dat wordt een tranen trekken van het eerste uur. Dus liefhebbers van het uh, gedicht van de week. En daaronder hebben we natuurlijk wellicht ook uh, Jan Knotter uit Rijssen. Ja, wat leuk. Goedemiddag Jan. Goedemiddag, leuk Jan. dat je luistert. Hij doet namelijk uh, alle, mede en alle luisteraars van ZFM de hartelijke groeten dus ook in...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 Just from the outside looking in I crave the warmer feeling I crave the warmer feeling Just like the ocean needs a shore You know I've always wanted more in uh, Zandvoort. De groeten Bye. vanuit de uh, reizen. Dankjewel daarvoor uh, Jan en uh, Denny Vera. Draaiden we speciaal voor jou. En mocht je Jan uh, Knotter op uh, Facebook tegenkomen, stuur hem even een berichtje dat je het uh, gehoord hebt. Dat je zijn boodschap gehoord hebt op de Zandvoortse radio. Dat wordt een ladertje. Ja, nee, dat denk ik ook Jan. Joh, je kan er aan de pak hoor. Ongelooflijk. Zo dadelijk de Reports bij uh, CFM. Houd de radio daarvoor zeker aan. En uh, Pamela komt eraan. De auto heeft uh, heel veel iets gemaakt, waaronder uh, deze Jorda Pemela. CFM Race Radio pit Report. pit Report. Ja, we zijn een beetje over tijd uh, over <laughs> Maar uh, ja, 19 over 4 op de zaterdag en de maandagmiddag. Tijd voor de pit reports. Ja, nee, dat nee, klopt. Maar ik ben een beetje afgeleid, want ik, kreeg, uh, ik wist al dat uh, de zoon van mijn broer, die uh, dienstvrouw, die, die was in verwachting van de tweede. Maar hij kreeg dus uh, nou zo'n zo echo opgestuurd.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 dus dat dat spektakel gaat worden, dat lijkt me een helder verhaal. Oké, okay, zo meteen het vervolg van het verhaal met Robert van Overdijk... de algemeen directeur van het circuit van Zandvoort.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 ze slapen De wereld gaat dicht Er werden al een aantal uh, artiesten bekend die uh, gaan optreden tijdens uh, het Formule 1 weekend. Zo ook deze Guus Meeuwens, uh, Albert-Jan. Voor hem vond... zaterdag uh, 2 mei. Dan mag hij uh, aan de slag. Klopt, Nick en Simon komen ook. Uh, uh, eens even kijken hoor. Die daar, zit, oh, Michel oh, oh, komt. Nick en Simon zitten op de Klei vrijdag. Lili Klein komt. Lil Kleine zit op de... Die staat er niet eens op. Nee.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 van MM hè, weet je ja. wel. Ja, dus uh, ik ga hem toch even lekker draaien hoor. De nieuwe MM is dit. Oh, Darkness. Op. Ja, nou nee. Op een ander nummer van, dat, uh, van de LP. Okay. En de kritiek, ja die vind ik niet echt terecht. Okay. Want hij is juist tegen geweld. Here I am alone again. Can't get out of this hole I'm in. It's like the walls are closing in. You can't help me, no one can. I can feel these curtains closing. I go to open them, but something pulls them closed again.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 Staying alive by inches. I know, I know, I know. Cops are knocking off. Thought I blocked the entrance. Guess your time is over. No suicide note, just a note for target distance. But if you'd like to know the reason why I did this, you'll never find a motive. Truth is, I have no idea. I am just this stump. No signs of mental illness. Just trying to show you the reason why we're so close. 'Cause by the time it's over, we'll make the slightest difference. <laughs> I yeah, we do have some breaking news the Ja, heeft uh, deze uh, nieuwe LP up, heeft speciaal opgenomen tegen wapengeweld, uh, Albert-Jan. Ja, yeah. Dus uh, inderdaad, met al die aanslagen in Manchester, uh, noem maar op en dergelijke, in uh, Frankrijk. Uh, ja, dus vandaar uh, de nieuwe single uh, van M&M en die heet uh, Darkness. Uiteraard uh, herkennen we het daarin. Welke plaats? Dat ga jij me nu uitleggen. The Sound of Silence. Dat dacht ik al. Ja. Van? Van M'n Gomp Ik keur hem goed. Ja. Nee. Ik blijf er bijna in hangen, maar <lacht> oké. Okay. Hey, het is tijd voor het uh, dier van de week. Ja, en dat doen we vandaag uh, wederom met Beer. En Beer stelt zichzelf even aan u voor.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 811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuis.nl. Want ook Beer verdient een thuis. Inderdaad, ga voor Beer of de andere leuke dieren naar het Kennerme Dierenhuis. Keesomstraat nummer uh, 5 hier in Zandvoort. Ja, het aftellen is begonnen. Nog 100 dagen tot de huh? GP. <laughs> Jawel, en dan uh, is het weer uh, 1, 2 en 3 mei. En dan na vele jaren zijn ze weer terug in de Zandvoortse duinen.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 Tegen mij. Ach, dat stelde toch niet voor, want alles wat je zei, ha. ik had het heus wel door. Snacht was ik alleen, het bed zo leeg en koud. Ga maar van me heen. Waarom heb ik jou? Is it made her own oh.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 Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit datopo, voorlopig blijf ik nog, jouw zorgen, jouw zwaar te schaap, jouw trouwweil. Ik blijf er lang.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 En altijd als ik deze plaat draai... dan moet ik weer aan een bekende Zandvoorter denken. Heb jij dat ook, Albert-Jan, of niet? Daar overval je me even mee. Ja. Piri. Ja, ja, Piri. Ja. Dat is wel een bekende Zandvoorter, hoor. Klopt. Dus, oké. Okay. Ja, over een andere bekende Zandvoorter gesproken. Want, ja, nee, ik snap hem. De brug, we gaan dat eerst doen... en dan komen we zo meteen bij, bij, bij Fred, uiteraard. Ja, even... Uh, afgelopen week overleefd. Uh,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 Oud Zandvoort met een interview met Jaap Kroon uit het jaar 2012. En we wisten zijn familie uiteraard heel veel sterkte. En familie. Vanaf ja. deze, deze kant. Ja. Oké, okay, nou, we gaan weer over naar de dag van vandaag. Ja, zo gaat dat. Fred, goedemiddag. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja, zometeen weer een entertainment voor jou. Ja, en dat, uh, dat gaan we doen. Ja, geen visite vandaag, maar wel een uh, aantal bellers.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 en liever verloren. Nou, wij gaan uh, luisteren zo dadelijk na vijf Zeker uur... Weten. en wij gaan heel snel uh, afscheid van je nemen. Kunnen we nog ja. 30 seconden van onze eindtune draaien... en dan zit uh, <lacht> het er weer op. Bedankt voor het luisteren, iedereen. En uh, graag tot uh, volgende week. Dan zitten we hier met twintig koptelefoons op... en weer een <lacht> nieuw programma. Tot dan. Dag, doei. you